5 uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomassen. Hulpverleners doelwit geweld tijdens nieuwjaarsnacht. Eerste gewonde ongeluk raart weer thuis. En zeker 60 doden bij vuurwerkshow Ivoorkust.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 In Groningen werden zeven gevallen van geweld tegen hulpverleners gemeld. In Dordrecht werden agenten en brandweerlieden bekogeld met flessen. Daarbij vielen geen gewonden. In Apeldoorn werd een brandweerman in zijn rug getrapt. Minister Opstelten van Veiligheid vindt dat de afgelopen jaarwisseling... in alle opzichten beter is verlopen dan afgelopen jaren. Daarbij heeft volgens hem de regen een rol gespeeld. Opstelte is nog niet tevreden. Hij vindt dat het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners... de komende jaren verder omlaag moet.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 Verschillende kinderen zijn opgevangen bij familie en bekenden, omdat beide ouders in het ziekenhuis liggen. De automobiliste was niet dronken en er was ook geen opzet in het spel. Mogelijk was de vrouw geschokken van het vuur in Raard. Ze is door de politie verhoord, maar is weer vrij. Formeel is ze nog wel verdachte. Getuigen van een vuurwerkongeluk in Zaandam... hebben geweigerd hulp te bieden aan een jongen van 12. De politie vroeg mensen om water te halen... om de brandwond van de jongen te koelen. Maar niemand gaf daaraan gehoor.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 De Turkse regering praat nu met Öcalan over ontwapening van de PKK. In ruil daarvoor wil Öcalan meer rechten voor de Koerden in Zuidoost-Turkije. De PKK wordt door Turkije, Europa en de VS gezien als terreurorganisatie. Het afgelopen jaar heeft het Turkse leger bijna 1500 PKK-strijders gedood.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 Het weer vanavond en vannacht vanuit het noorden zwaar bewolkt en enkele buien. Morgen veel bewolking en in het noorden in de ochtend een bui. In de rest van het land Het wordt dan maximaal 8 graden. In de avond volgt vanuit het westen regen. Dagen daarna overwegend bewolkt en af en toe wat regen. De Radio 1 nieuwjaarsreceptie. Live vanuit Studio Café Desmet in Amsterdam. Thijs van den Brink en Tessel Blok. Welkom bij het laatste uur van de traditionele nieuwjaarsreceptie van Radio 1. U bent nog één uurtje van harte welkom hier bij ons in Studio Café Desmet in Amsterdam vlakbij Artes. En dit komende uur praten wij over cultuur. En Anne Soldaat treedt nog twee keer op. Ondanks de forse bezuinigingen op cultuur is er dit jaar een vol aanbod aan theater, muziek en tentoonstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de grote tentoonstelling halverwege dit jaar over de befaamde Dode Zeerollen in het Drents Museum. Directeur Annabelle Birnie. Hoeveel bezoekers verwacht u daar eigenlijk? We gaan uit uh, van ongeveer 100.000 minimaal. Dus, uh, en dat moet zeker lukken. Dat moet zeker lukken. En als er maar 50.000 komen, is het dan meteen een probleem? Of zegt u nee hoor, dan hebben we volgend jaar gewoon weer een andere tentoonstelling? Nou, dan hebben we ook nog een andere tentoonstelling. Maar ik denk dat het wel gaat lukken: 100.000. Zeker een mooi streefgetal. En dan loopt er ook nog een bijzondere oh ja, sorry, tentoonstelling natuurlijk. bij u in Drenthe. De, de Sovjet-mythe, naar aanleiding van het Nederland-Rusland Nederland -Rusland jaren 400 jaar betrekking. Wat kunnen mensen daar zien? Daar kunnen mensen socialistisch-realistische kunst zien uit 1932 tot 1960 die eigenlijk onder het regime van de propagandistische kunst uh, gemaakt zijn... om te onderstrepen hoe mooi het was in Rusland. Het zijn al die gespierbalde arbeiders met sjaals om die vrolijk fluitend het land op te trekken. Ja, ja, en die vrouwen met die kapjes op die zo rond, door de velden trekken. En, en heel waarom blij heet lagen. dat socialistisch realistisch? Dat socialistische, snap ik wel, maar dat realistische? Uh, het is realistisch geschilderd. En uh, de kunstenaars in die tijd werden door het regime gevraagd om de werkelijkheid te verbeelden. En daarom heet de tentoonstelling ook de Sovjet-mythe, want wij weten allemaal nu wel dat dat niet waar was. Het Concertgebouw bestaat dit jaar 2013 125 jaar in het Concertgebouw Orkest ook. Dat gaat groots gevierd worden met allerlei uh, jubileumconcerten onder andere. Pianist Paolo Giacometti is hier bij ons aan tafel. Hartelijk welkom. Uh, u treedt ook op een van die jubileumconcerten. Straks speelt u voor ons hier een stukje Ravel. Wat gaat u spelen op dat concert? Het wordt niet Ravel? Jawel. Oh, ben ja, Ik schrik heel erg. Ja, het wordt uh, de Forlaan de uit uh, de Tom Bode ja. en wat gaat En weet u al wat voor repertoire het wordt op dat jubileumconcert? Um, nee, omdat ik volgens mij helemaal niet op een jubileumconcert... Oh, ik zit oezin te jaar. Oh, nou, dan moet iedereen vergeten dat ik dit gezegd heb. Ik heb er, ik heb er heel vaak gespeeld ja. de afgelopen maanden. Maar uh, volgend maar niet jaar uh, staan we er niet bij, nee. Oké, okay, nou dan moeten de mensen dit voor eerste foutje van het nieuwe jaar gelukkig. Dat het dit is en geen botsing. Na, na twee uur pas, hartstikke goed, Tessel. Jan Soet, sinds 1998, directeur van de Rotterdamse Schouwburg. Nog wel, want op 1 april verruilt u Rotterdam voor Amsterdam. En dan wordt u directeur van de theaterschool. Is dat iets om tegenop te zien of om naar uit te zien? Nou, beide. Het is, is uh, eerste plaats voor mij om, uh, om naar uit te zien. Anders had ik de keuze niet gemaakt. Het is vrijwillig gebeurd allemaal. Zeer vrijwillig gebeurd. <laughs> Mooi. Ik, heb, ik heb nu al de mooiste baan in Theater in Nederland. Dus, dus dit is echt een bewuste keuze. Maar het zal niet eenvoudig zijn. Maar wat want... is de achtergrond van die keuze dan? Waarom maakt u die stap? Um, nou, omdat ik uh, naast uh, vele dingen in het theater ook, ook talentontwikkeling en het werken met uh, en het nadenken over de toekomst van het theater heel belangrijk vind. Überhaupt, wat dat betekent in de wereld. En ik denk dat ik dat ook op die school op een bijzondere manier kan uh, ontwikkelen en uh, overdragen. We blijven even in het theater. Uh, het is een veelgehoorde klacht of eigenlijk een soort commentaar... waar ook veel over gediscussieerd wordt dat er in Nederland bijna geen theatermakers zijn... die geëngageerd theater, zoals dat heet, maken. Uitzondering is Erik de Vroed hier aan tafel. Uh, theatermaker van onder andere Mighty Society. Dat zijn teamvoorstellingen, onder andere over Geert Wilders, maar over allerlei... Wereldproblemen als globalisering, vergrijzing. En dit jaar gaat u naar Duitsland met een van die voorstellingen. Welke voorstelling is dat? Ja, dat wordt in Duitsland ga ik een remake maken van het vierde deel van My Society. En dat over globalisering gaat. Wat een Michael Haneke-achtige thriller is... Uh, waarin de sociale strijd tussen elite en het volk uh, verbeeld wordt. Oké. Okay. Straks meer. Ja. Ik heb bij, bij mezelf wel erg het idee dat het vaak zo, zo makkelijk is... om op het podium... Maatschappelijke stellingen te betrekken waarvan iedereen toch wel met je eens is. En tegelijkertijd vind ik dat je het soms moet doen, maar het heeft soms iets pathetisch. Ik, ik zou bijvoorbeeld vanavond echt wel iets willen zeggen over het feit. Ik vind dat het eigenlijk moet. Ik vind het theater en het podium is de laatste plek waar je in deze tijd met je vingers aan zou moeten zitten. Ik, ik, op een gegeven moment. Er zijn een paar rare demonstraties geweest, maar op een gegeven moment kan je daar je mond niet over houden. Ik vind, en het beste voorbeeld, en bewijs dat theater de plek is waar mensen heen komen om, om maatschappelijk. Wakker te worden geschud is nog altijd Bertolt Brecht, hè? Toch? Duitse toneelschrijver die in de jaren dertig toneelstukken schreef... die nog steeds worden uitgevoerd, waarin hij zijn publiek maatschappelijk wakker schudt. Als je naar een toneelstuk van Brecht gaat, zit er altijd een moment in... waarin hij tegen het publiek zegt, het is gezellig hier in het theater. We zitten allemaal comfortabel op het pluche, Maar straks moeten we naar buiten. Want de wereld hier buiten staat in de brand. En het is onze taak om aan dat onrecht een einde te maken. En Bertolt Brecht schreef die toneelstukken in, in Berlijn in de jaren dertig. Dat was een periode van grote economische recessie. Opkomend populisme, hé, hey. en toenemende xenofobie. En je moet er niet aan denken wat er met Duitsland was gebeurd... als Bertolt Brecht die toneelstukken niet geschreven had. U hoorde stand-up comedian en cabaretier Micha Wertheim... over geëngageerd theater. Uh, Erik de Vroed, u maakt dus geëngageerd theater, zeiden we al. Wat, wat moeten we daaronder verstaan? Probeer daar nou eens een korte definitie van te geven. Ja, um... Voor mij, want het gaat in eerste instantie niet over het, het publiek nog eens overtuigen van de politieke mening die ze al hebben. Dat is inderdaad voor mij het oude geëngageerde theater. Dus in die zin is de, de kritiek van Michael Wertheim ook heel gedateerd, zo van reagerend eigenlijk op een oud beeld van politiek theater te hebben uit de jaren zeventig. Wat vooral links-socialistisch lelijk theater was. Wat vooral de, de revolutie dichterbij moest brengen. Dat was eigenlijk overtuigend. Jij ja, ja, ja. wilde overtuigen. Ik ja. denk dat voor mij engagement eigenlijk. Um, ik, ik wil eigenlijk het liefst mensen in die zin voor mij engagement verbinding betekent en de mensen eigenlijk verbinden in een soort worsteling met de wereld. Ja, dat klinkt een beetje pathetisch misschien, dat mag maar. Dat moet je wel zeggen, ja. Ja. Kijk, maar hoe stel ik me nou, dat? wat ik elke keer, poliën. ik heb de afgelopen, afgelopen weken weer zoveel nieuws gezien en krant gelezen omdat ik vakantie had. En wat er eigenlijk gebeurt, en dat gebeurt bij heel veel mensen en bij jullie ook waarschijnlijk, je wordt er vooral heel dof van al die dingen in de wereld, al die ellende enzovoort, en je kan er niks mee. En ik denk dat dat een positie is die heel veel mensen innemen, een soort van om een onmachtig gevoel er niet mee echt mee aan de slag kunnen. En wat, wat, vooral een soort van gevoel van afstand. En een soort van, dit ver voor for bed show wat er in Afrika gebeurt. Nou, ik geef een paar euro aan dat, dat huis in, in Enschede en dan ben ik er weer vanaf. Precies. Ja. Um, maar... Om er echt mee bezig te zijn, dat is heel moeilijk. En ik denk dat ik met mijn voorstellingen... in ieder geval mezelf in eerste instantie in staat stel... om even echt een half jaar bezig te zijn. met Of met een gifaffaire in Afrika aan die voorkust... of met Geert Wilders, of met globalisering. Allemaal van die onderwerpen die allemaal te groot zijn... te, te vaag, te ver van ons bedshow. Um, en dat ik vervolgens een voorstelling maak... waar ook in twee uur in ieder geval het publiek ook even... Echt betrokken raakt bij dat onderwerp. Wat ze normaal ver van zich afhouden. Zonder een mening te geven. Daar, daar met heel veel meningen te geven. Maar in die zin is een mening geven ook helemaal niet zo erg ook in deze tijd. Want het publiek is assertief genoeg om volgens hun eigen mening er tegenover te zetten. Want dat is wel wat je wil, hè? Dat er vervolgens door het publiek. Zoals dat heet, ook iets mee gedaan wordt? Nou, ik, vooral, ik, ik wil het liefst dat mensen gaan worstelen met het thema waar ik ook mee worstel. Waarom, en dat vind ik al dat? heel wat. In plaats van afstand en desinteresse en onverschilligheid, waar we allemaal behept mee, mee zijn. Maar waarom wil je dat? Waarom zou ik me twee uur moeten bezighouden met een gif, giframp in een verland in Afrika? Nou, bijvoorbeeld met die giframp, omdat wij daar deels verantwoordelijk voor zijn als Nederland. En als Nederlandse staatsburger, denk ik dat je eigenlijk. Nee, ik heb daar niets mee te maken, zeg ik dan, als burger. Je hebt er wel iets mee te maken, omdat uh, ook hier, die, die dat schip ook hier in Amsterdam geweest. Is en ook door. Ik woon is. niet in Amsterdam. Hou mij erbuiten. Dan omdat je eigenlijk ook um, een. Een maatschappelijk stelsel in, in stand houdt... wat eigenlijk ook dat soort uh, grote multinationals... zeker hier in Nederland faciliteert. In Nederland zijn er heel veel multinationals... die hier heel goedkoop bezig zijn... en eigenlijk op de wereld eigenlijk met hun handel schuiven... en Afrika bijvoorbeeld gebruiken als een afvalput. Wat gebeurt heel... hier in Amsterdam te Zuidas zo'n multinational die hier belastingvrij bijna zit. Uh, Jij hebt misschien gestemd voor een partij... die dat eigenlijk in stand wil houden. Ik wilde en even daar Jan Soeter bij had. betrekken. Uh, nu nog Schouwburgdirecteur in ja, Rotterdam. Hij die uh, gezien. Uh, naar het theater uh, wordt directeur van... De theaterschool. Is theater ook hiervoor bedoeld? Want je zou ook kunnen zeggen. daar hebben we debatcentra als de Bali voor en zo. om het publiek te betrekken bij grote problemen en die daar te bespreken. Of zeg je, ik vind het heel goed, daar is theater voor bedoeld. Daar is theater voor bedoeld. En dat zou in 2013 wel wat meer mogen dan. Dat zou meer mogen. Ben je eens met Erik de Vroet? Ben ik helemaal met Erik de Vroet eens. Omdat het. het theater moet gaan over. net als journalistiek, net als literatuur, net als andere media. waardoor je de wereld kan leren kennen en ook jezelf iets kan leren en verdiepen... moet het theater ook kunnen gaan over, over dit soort onderwerpen. En dat kan op heel veel verschillende wijzen. Je hebt gewoon het traditionele theater van een, een, een, een verhaal spelen met acteurs. Maar je hebt ook documentair theater... waarbij je andere theatervormen en ook documentaire journalistieke vormen... Uh, in kan zetten om het publiek echt tot iets te laten doordringen... en zich ermee doen verhouden. En het gaat ook over, inderdaad over betrokkenheid... Een relatie, en daar is het theater bij uitstek voor geschikt. Want je zit namelijk twee uur lang, of, of soms langer, soms korter. echt met elkaar in relatie tot die theatermakers tegenover je. En dan gebeurt er wat. En dat is niet zo uh, goed herhaalbaar uh, of gebeurt niet zo gemakkelijk als je een documentaire ziet of, of, of een, uh, een krant leest. Even vast, Annabelle Bierny van, uh, van het Trends Museum. Die klacht dat er in Nederland en dan niet beperkt tot theaters... maar überhaupt te weinig geëngageerde kunst is. Is dat een terechte klacht volgens jou? Nou, Het ligt er even aan waar je naartoe gaat natuurlijk. Uh, er zijn heel veel geëngageerde tentoonstellingen, geëngageerde kunstenaars. Uh, ga naar een tentoonstelling van Joep van Liesuit bij Galerie Grim. Uh, kijk naar Mike Kelly in het stelen. Kijk naar Mark Bijl nu in het Groninger Museum. Dan zie je toch uh, een hele hoop uh, zeer geëngageerde kunstenaars... Dus uh, dat verwijt dat dat in de beeldende kunst niet aan de orde zou zijn... Ja, daar sluit ik me niet bij aan. En in de muziek, Paolo Giacometti? Uh, ja, er is... Hoe uh, maak je geëngageerd een geëngageerd pianostuk? En hoe hoor <laughs> ik dat het geëngageerd is? Nou, ik, ik, het uh, hangt een beetje af van de definitie van geëngageerd. Ik denk dat... Uh, dat uh, kunst per definitie geëngageerd is. Of er nou geëngageerd is met iets wat er letterlijk in de maatschappij speelt. Of uh, geëngageerd uh, met uh, ja, de, de, de emotie, het, het denken van de mens. Uh, de, uh, het, het gaat uh, ja, gevoel en, en realiteit. Dat, uh, dat uh, loopt gewoon door elkaar heen. Maar bij u gaat het toch gewoon om schoonheid? Uh, nee, niet altijd. Soms gaat het ook om lelijkheid. Soms gaat het om geluid, soms gaat het om stilte. Maar u wilt uh, ook mijn maatschappelijke opvattingen niet veranderen met uw concepten? Um, ja, eigenlijk wel. Ja? ja? Het moment dat iemand uh, anderhalf uur lang plotseling alles om zich heen vergeet. En, uh, en een moment van introspectie heeft. En misschien daardoor alleen maar vijf minuten daarna op een andere manier naar de wereld kijkt. Well, dat vind ik uh, wel mooi als men dat lukt. Oké, okay, okay. en dan zeg je eigenlijk dat als zolang kunst beïnvloed iets doet met iemand... dan zou je het al geëngageerd kunnen noemen. Dus ja. ja, ja. ja. Oké, okay, laten wij... Uh, Kijken of dat jou lukt, alle soldaat-vrouw. Ja. Wat een rot bruggetje. Dus dat is wel wat, Alle soldaat zit weer klaar voor ons, en we gaan luisteren naar het nummer We Love Danger. Surprise. Because I'm inside, outside looking in This can't be murder explain. I only fantasize, slowly dream away Don't stop me again We are strangers and so it goes Until we speak our minds We got friends in a higher place Don't you ask me why Brothers, go play my game And make it everyday life Brothers, don't be ashamed We only try to survive I only fantasize, slowly dream away, be in a behind Because we can't be shy, and tomorrow it's like any other day, and don't it mean goodbye? We we'll love danger. can't be shy and tomorrow so i can the other day en done it think by by by dit is tot zes uur de radio 1 nieuwjaarsreceptie met Thijs van den Brink en Tessa Blok En vier gasten, waaronder Annabelle Birnie. Uh, op jouw verzoek zeggen we je. Ja, graag. Uh, dat de mensen niet denken dat we elkaar heel goed kennen, want dat is niet zo. Maar uh, omdat jij het graag wil, zeggen we je bent nu net tweede maanden directeur bij het uh, Drents Museum. Daarvoor was je werkzaam bij de ING. Als directeur van uh, ING Art Management was je verantwoordelijk voor de kunstcollectie van de bank. Is dit heel erg anders wat je nodig hebt? Ja, het is heel erg anders. Het is een hele andere sector. Sowieso. Nou, we hebben het net al even al gehad over de Zuidas en de perikelen die daar allemaal speelden. Uh, het bankwezen is natuurlijk heel anders dan de museale wereld. Dus uh, ja, dat is een enorm verschil. Maar en, en zat u ook echt in dat bankwezen of was u binnen die bank wel heel erg bezig met kunst? Ik was binnen de bank bezig met kunstsponsoring en evenementen. En, uh, maar wel altijd in, in, de, in de culturele hoek. Ja. Ja. En hoe kom je dan vervolgens bij het Drents Museum terecht? Uh, solliciteren. Ja, is gewoon een brief schrijven. <laughs> nou, uiteindelijk uh, ben ik benaderd door een headhunter. Maar goed, je schrijft toch uiteindelijk een brief. <laughs> um, ja, zo ben ik er eigenlijk terecht gekomen. Maar er was ook al tien jaar een relatie tussen het Drents Museum en ING... Uh, in de samenwerking op het gebied van figuratieve en realistische kunst. Waarbij de, het bedrijf en het museum tentoonstellingen overmaken. Ja, en bent u opgeleid als uh, kunstdeskundige of als gelddeskundige? Ik ben opgeleid als geen van beide eigenlijk. Oh. <laughs> ik ben uh, opgeleid als uh, zakelijk kunstexpert. En Ik ben taxateur ook uh, moderne en hedendaagse kunst. Dus ik zit iets meer aan de kunstkant dan aan de zakelijke kant. Ja, En dan heeft u nu de, de, de leiding in het Drents Museum. Dat heeft een enorme naamsbekendheid opgebouwd. 2008 Chinese terracotta leger, na toonstelling 353.000 bezoekers. Dat lijkt me heel erg veel. Ja, klopt. Als u voor de dode zee al 100.000 verwachtte waren dit er drie à vier keer zoveel. Hoe, hoe kan zo'n museum dat doen? Wat is het geheim? Um, ik denk initiatief nemen en doorpakken. En zoals ik nu de medewerkers in het uh, Drents Museum heb gezien... Uh, en de sfeer die er om het museum heerst... is het een en al positivisme. Mensen hebben er zin in om iets te doen. Als er geen budget te zijn, dan wordt er gekeken wat er wel mogelijk is. En dat heeft een enorm draagvlak uh, in de provincie Drenthe. Wat, en die positiviteit die straalt uit over alle dingen die aangepakt worden... En dat merken maar het het partijen waar. Voor, voor, wij... voor veel mensen is het toch ver weg, Brente. Is het ver weg? Ja. ja, ja. Voor Nederlanders misschien. Maar als je in Londen naar de, met de metro naar je werk gaat, ben je soms net zo lang onderweg als van Amsterdam naar Assen. Ja, dus ik vind het niet zo heel ver. Maar kijkt u, als u nu een, een nieuwe tentoonstelling in gaat richten, waar kijkt u dan naar? Naar mogelijke bezoekersaantallen? Natuurlijk moeilijk in te schatten, maar goed, naar een streven. Kijk je misschien wel naar wat Thijs zegt. Het past goed in deze streek, want ik kan niet verwachten... dat mensen uit Maastricht of Antwerpen eventjes uh, hierheen komen. Waar let je op? Nou, we hebben drie verzamelthema's. Archeologie, kunst rond 1900 en figuratieve kunst, realisme. En binnen die drie verzamelthema's opereren we... en proberen we dingen te laten zien die nog niet eerder in Nederland te zien geweest zijn. Zoals bijvoorbeeld de Dode Zeerollen die dan in juli 2013 opengaan. Ja. Waarom is dat typisch Drents Museum? Het ondernemerschap en dat positivisme, dat, dat, dat zoeken naar mogelijkheden... is iets wat ik daar uh, op in optimale vorm ben tegengekomen. Nee, maar ik bedoel, maar die ik, dode zeerollen, waarom horen die in het Drents Museum? Het hoort bij de archeologie. Ja, ja uh, dat is dan de link. Ja. Ja, waarom is uh, specifiek archeologie voor het Drents Museum? Dat is wel locatie, vanwege de locatie. Ja, dat, is natuurlijk, dat heeft er ook natuurlijk mee te maken dat er in Drenthe hunnebedden zijn... van uh, 3000, 4000 jaar oud. En dat de Nederlandse cultuur uh, daar... Ontstaan is. Ja, en heel zo. veel dingen daarvan afgeleid zijn. En om nog steeds een link te leggen naar wat er in andere gebieden op de wereld speelde in die tijd. gecombineerd met hoe we daar nu tegenaan kijken. En dat zijn mooie momenten om te laten zien en te laten. Uh, beleven wat daar in de hedendaagse maatschappij nog van terug te vinden is. Ja. En dat is natuurlijk mooi om te doen. Ja. Vorig jaar had u de tentoonstelling nu nog de mythe van de Sovjetkunst. Daar hadden we net al even ja. over. Daar was een beetje gedoe over ontstaan. Want de PVV in Drenthe die vond het belachelijk dat er een groot Lenin-beeld voor de tentoonstelling naar Assenwet werd versleept. Is dat iets waar u in uw vorige baan mee te maken had? Dat soort dingen? Of is dat nieuw? Um, ja, dat is natuurlijk nieuw. Um, even. Kort, het, het leen in beeld uh, is van een, uh, van een uh, particulier die dat gekocht heeft in een boedel. <kijkt> en het leuke is dat uh, we het er nu weer over hebben. Maar het is het initiatief uh, van uh, de MKB-vereniging in Assen. Midden- en kleinbedrijf. Midden- en bedrijf Die, die dachten, maken... dat leuk, Leen in de Bij iedere tentoonstelling proberen ze iets te doen... dat heel erg veel publiciteit en dus aandacht een, trekt. is een, gewoon een relletje, <laughs> ja, goed gelukt. een relletje creëren. En bij de Chinese tentoonstelling lag er een 100 meter lange Chinese draak in de vaart. En uh, nu staat het beeld van Lenin er En uh, ik moet zeggen, ik reed er eerst de kerstdag even langs... en het stond uh, zwart van de mensen die dat even kwamen bekijken. Dus u hoopt dan ook, sterker nog, u heeft de PVV zelf gebeld... van kunnen jullie hier geen uh, scène over schoppen? Nou, nee, dat heb ik niet gedaan. Dat net niet. Maar het is ook niet erg. Ik moet je. heel eerlijk zeggen maar u maar u ben en om... dat u het een idee vindt. Oh, dat kunnen <laughs> we ook nog zelf produceren. Nee, nee, nee, dat doen we niet. Ik vind het heel belangrijk dat je samenwerkt met alle partijen in de omgeving. En als iemand dan zo'n initiatief neemt... Ja, ik vind u, het u had het net over uh, um, hoe je begint. Hè, hoe je een, een nieuwe tentoonstelling in wil richten. Of waar je voor kiezen. En zegt, dan moet je zoeken naar budget. Dat is natuurlijk het heikele punt. Het budget. Um, heeft het, helpt het het Drents Museum dat u uit het bankwezen komt? En dus ongetwijfeld met goede banden met het, de ING, die toch al wat deden voor het museum. Maar brengt u veel geld van buiten binnen? Ik hoop het. Na twee maanden kan ik nog niet zeggen, dit is mijn uh, track record. Maar misschien mag ik volgend jaar een keer terugkomen. Dan kunnen we kijken wat het heeft opgeleverd. Maar en bent u steeds nu? afhankelijker van geld van, van, van uh, buiten, dus van particulieren of van bedrijven? Uh, ja, de subsidiestromen die zijn aan het veranderen. Ik moet heel eerlijk zeggen, in, Drenthe hebben we, in het Rents Museum... hebben we voor het Drenns Museum geen korting over 2013. Dus uh, daar is een hele andere houding ten opzichte van kunst en Brengt cultuur... Kun u dat op een in idee, andere... niet zeggen. Ik heb de brief al binnen, hoor. Oh, okay. uh, daar is dus een hele andere positieve houding ten opzichte van kunst en cultuur. En hoor ik de gedeputeerde Tanja Klip en de burgemeester... en alle betrokkenen bij het museum ook steeds zeggen... Kunst draagt bij aan de economie van de provincie. Uh, kunst laat diversiteit zien. Kunst maakt het aantrekkelijk voor bedrijven en particulieren... om zich hier te vestigen... Kunst houdt het hier levendig, kunst geeft een andere ja. blik, kunst Ze zien verrijkt. de waarde daarvan, Maar ja. zien de waarde daarvan Vindt heen. u dat de politiek zich met de kunst mag bemoeien, zoals de PVV in Drenthe... of nu dan die burgemeester en die commissaris van de Koningin in positieve zin? Of zegt u van, la, la, hou ze er buiten? Inhoudelijk vind ik dat, uh, me, dat je dat aan de specialisten moet overlaten. Okay. Maar die, ja, die Kamervraag, of die, ik weet niet precies wat was, de, de, de vraag in de Provinciale Staten... vindt u dat kunnen of zegt u van, dat gaat me eigenlijk, stuit me zeer tegen de borst? Uh, nou, omdat het de middenstandsvereniging betrof... heb ik me er niet zo mee bezig gehouden. Maar uh, ik vind dat als iemand ergens een mening over heeft... moet hij die zeker kunnen ventileren. Okay. Erik de Vroet, jij gaat dus met, met uh, een van jouw geëngageerde theatervoorstellingen... ik blijf het gemak zelf even zo noemen, naar Duitsland. En uh, in Duitsland heerst toch een iets ander klimaat... wat een beetje lijkt op het cultuurklimaat in Drenthe. Daar wordt uh, zeker heel erg lokaal en regionaal heel veel waarde gehecht... aan allerlei culturele instellingen, ook theater. Ja. Heel ja. anders dan, dan op veel plekken hier in Nederland. Ja, in de, in de, de grote steden hebben daar allemaal, allemaal hun eigen stadsgezelschap. En die reizen ook niet rond. Die spelen alleen maar in het eigen theater, in de eigen stad. En ik, ik had in Dortmund, waar ik daar ga werken, ben ik een paar keer geweest... en ik merkte dat daar die, het publiek, dat een heel groot vast publiek bestaat... daarvoor, dat stadsgezelschap. Maar die zich ook heel erg betrokken voelen bij dat eigen stadsgezelschap. En die dus ook de acteurs bij de persoonlijk kennen. Bijna een soort van band zoals met een voetbalvereniging uh, voelde ik daar. En zelfs, bijna, ik heb ook een aantal slechte voorstellingen... Gezien, die, oh, die is wel een erge voorstelling. Maar dat die mensen dat toch omarmden, die voorstelling. Dan zouden iets oké, okay, het is dan een slechte Leons en Lena. Maar, maar het is, is dan onze wel onze, onze Leons ja. en Lena, was het. En dat was, was heel vallend. En ook heel mooi, vond ik dat. Maar, en ook discussie, heftige discussies volgens met de acteurs over de keuzes die ze hadden gemaakt. Ja. Maar de economie in Duitsland loopt nog veel beter dan in Nederland. Dus daar hoeven ze misschien ook nog niet te bezuinigen. Dat kan natuurlijk ook een rol spelen. Ja. Dat, dat, nou, dat, de, er moet ook wel bezuinigd worden. Omdat bijvoorbeeld acteurs in Duitsland zijn ambtenaren. En op ambtenaren oh. worden wel moeten wel heel erg verhoogd worden volgens de vakbonden. En daar hebben dus theater weer last van. En dat wordt weer niet gecompenseerd door gemeenten. Uiteindelijk moeten die ook bezuinigen. Ja. Um, maar er is wel iets anders. Want ik zal dus te denken te luisteren ja. naar dit gesprek. Wat een heel interessant gesprek is. Maar ik dacht ineens in Duitsland zou dit gesprek toch echt wel heel anders worden gevoerd. Oh Om, namelijk bijvoorbeeld met uh, over een terracotta eh, museum of archeologie zou volgens, volgens mij heel diep worden ingegaan op de archeologie. Naar terracotta en de specifieke... zou nooit zo lang gepraat worden over geld, over publiek stromen. Dat is in Nederland alleen maar het debat over over kunst gaat, alleen maar over publiek en over geld. De laatste jaren. Je, ja. ik merkte in Duitsland dat het dat debat helemaal nog niet zo, zo verziekt is... zou ik maar zeggen. Uh, <laughs> volgens mij heb ik mijn eerste fout van 2013 ja, ook te ja, ja. Dat dat niet zou horen. <laughs> maar Jan Zoet, herken je dat wat Erik Voet zegt? Dat het, dat het, ook als er zo bezuinigd moet worden... dat je veel grotere kans hebt dat particulieren en anderen geld geven... als ze zich zo ontzettend betrokken voelen bij een kunstinstellingen, dat kan een theater zijn, kan een museum zijn... dat kan een orkest zijn, als dat maar lokaal is... Ja, dat herken ik heel goed. Het is, uh, ik ben het overigens wel helemaal eens met Erik. Dat, dat, dat, dat, maar goed, dit gaat nu even over hoe staan we ervoor in de, in de, in de kunsten. En dat gaat natuurlijk over de bezuinigingen. Want die, die werpen schaduw vooruit over nou, 2013. Volgende keer praten we en, over en bij de ons gaat het op. dus ja, heel, heel Alleen fijn. Maar, een uur lang. maar herken ik heel erg het publiek. Um, is bij ons aan terugkomen. Hè. Dus wij, wij hebben een schouwburg in Rotterdam... die, die, het, um, um, die een relatief moeilijk programma heeft. Uh, moeilijk in de zin van stukken die ergens over gaan. Niet alleen maar entertainment en, en geen cabaret. Want we hebben een andere heel mooi theater voor. Dat maar is desondanks volle zalen. En desondanks komen gaan... ze terug als, toen ze hoorden. het gaat slecht met, met de kunst. Okay, dus, echt dus ik krijg meer subsidie. Uh, sorry, ik krijg minder subsidie, maar je krijgt meer sponsoring. We gaan en zo meteen meer verder praten daarover. Ja, maar want we gaan... te, ja, het is inmiddels half zes geworden. Het is tijd voor het nieuws. Lieselot Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal. Minister opstelte van Veiligheid vindt dat de afgelopen jaarwisseling... in alle opzichten beter is verlopen dan afgelopen jaren. Daarbij heeft volgens hem de regen een rol gespeeld. Opstelte vindt wel dat het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners... de komende jaren nog verder omlaag moet. Er waren de afgelopen jaarwisseling 74 gevallen van agressie tegen hulpverleners... tegen 110 vorig jaar. In het Friese, Friese dorpje Raard is een besloten bijeenkomst gehouden... na het ongeluk van vannacht. 200 inwoners kwamen bijeen in het dorpshuis. Vannacht raakten 17 mensen in Raard gewond... toen een auto per ongeluk op hen inreed. Van hen liggen er nog 12 of 13 in het ziekenhuis. Sommigen zijn er slecht aan toe.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 Dit is de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Ja, welkom terug in studio Desmet in Amsterdam. Tot zes uur nog de Nieuwjaarsreceptie van Radio 1. U kunt het allemaal nog een half uur lang volgen via de radio... of met beeld via radio1.nl. Vijftig jaar geleden sprak Martin Luther King... vanaf de trappen van het Lincoln Memorial zijn beroemde woorden uit. Dit is de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. van de voorzitter van FNV Jong, Dennis Wiersma. Mijn grote droom voor 2013 is dat mijn generatie, zegt tot 35 jaar... veel meer te zeggen krijgt bij alle belangrijke besluiten. Kijk naar de staatsschuld, die is in 2012 opgelopen tot ruim 400 miljard. En in 2013 volgen er 14 miljard aan bezuinigingen. En deze gaan Nederland misschien wel voor het leven tekenen. Ondertussen wordt de verhouding tussen werkende en gepensioneerden alleen maar schever... en moet mijn generatie vooral steeds meer gaan betalen. Maar eigenlijk met banen die er niet zijn of die moeilijk te vinden zijn of vaak van hele korte duur. Als je kijkt naar politieke partijen, pensioenfondsen, vakbonden, ondernemingsraden... jongeren zijn gewoon ondervertegenwoordigd en dat zie je terug in het beleid. Het is in 2013 van het grootste belang dat ook jongeren zich goed vertegenwoordigd zien en worden... Ik wil iedereen oproepen daar heel goed op te letten in 2013. Ja, hier aan tafel in dit Cultuuruur... Eh, pianist Paolo Giacometti, theatermaker Erik de Vroet, museumdirecteur Annabelle Biernie en Jan Zoet. Hij is, u hoorde hem al eerder, eh, directeur nu nog van de Schouwburg in Rotterdam... maar gaat dit jaar de overstap maken naar 020, van 010 naar 020... naar de theaterschool in Amsterdam... Vijftien jaar bent u daar uh, in, in de Schouwburg directeur geweest. Um, u, u zei net al dat u veel steun heeft gekregen van uw vaste bezoekers... op het moment dat het moeilijker ging met de Schouwburg. Is dat iets typisch Rotterdams of heeft dat te maken met uw beleid? Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, ik weet niet of het, of het typisch uh, Rotterdams is. Het is in ieder geval ook Rotterdams. Want het is uh, in Rotterdam zo, dat is een eigenzinnige bevolking... Die uh, zegt waar het. Uh, die heel eerlijk is, geen blad voor de, voor de mond neemt. En ook uh, die moet je ook heel eerlijk en, en, en direct benaderen. En door heel consequent in ons beleid, uh, wat, wij, wat wij hebben gedaan in de schouwburg... te kiezen voor waar wij in geloven en waar we voor staan. En dat eerst heel erg. Dat, dat, is gewoon dat de inhoud klopt. Vervolgens dat je laat zien dat je heel hard werkt en het goed doet met elkaar. En, en het belangrijkste is. Uh, gewoon in contact willen zijn met mensen. Dus niet een ingewikkeld uh, dramaturgisch jargon, hè, een vaktaal uh, spreken. Maar gewoon zeggen waarom ze moeten komen. En dat proberen op de meest duidelijke, eerlijke, uh, uh, open manier te doen. En ook bereid zijn, uh, dus dat... Um, Um, uit te nodigen in, in zo'n huis, wat een schouwbegaan natuurlijk dus ook is. Dus u zegt eigenlijk voor uw opvolger, met die, want toch weer even het geld... bezuinigingen die dit jaar te wachten staan. Doe nou dit wat ik nu zeg. Sta open, zeg de mensen vooral waarom ze moeten komen. Ja. Betrek ze erbij. Dan is er geen veldje aan de lucht, dan komen ze toch wel. Nou, dat wil niet zeggen dat daarmee... Dat, dat, ja, dat, ja, mensen komen ja. op het moment dat je, dat je op die manier een programma aanbiedt. En dat je natuurlijk ook probeert te luisteren en kijken naar wat er in zo'n stad is. He, want ook het programma in de Schouwburg is niet onveranderd gebleven in die 15 jaar. He, er is, er is uh, in het aanbod uh, veel meer ruimte gekomen voor dingen als het nieuwe circus, uh, popmuziek, uh, festivals, ook conferenties, uh, feesten, de voorstellingen uh, debatten. Voorstellingen zoals Erik, de Erik de Voet maakt. de Voet speelt deze week in de Rotterdam-Schouwburg. Uh, van woensdag eh, tot en met zaterdag. Ja. Ja. Maar dat zou 15 jaar geleden niet gebeurd zijn? Eerlijk gezegd wel, want de ja, hele serie is bij ons geweest. Maar dus... Circus niet? Circus niet, nee. nee. Circus is een aantal jaren geleden uh, toegevoegd aan, uh, aan, ons, uh, aan ons programma. Wat voor een deftige, zoals we het toen heette, echt een, een kwaliteitsschouwburg... zoals het heette, hè, het beste dat traditie en vernieuwing te bieden hè, hadden... een center of excellence, dat waren de motto's voor de schouwburg... Uh, voordat ik, ik daar kwam. Het is meer van de gewone man geworden. Ja, maar ook niet de gewone man in de zin dan dat het, dat het um, um, alleen maar holadier en gemakkelijk is. De gewone man is ook intelligent en wil ook iets leren... en wil ook niet altijd hapklare brokken. Ik denk dat dat belangrijk is. In die zin um, um, durven we elitair te zijn. Niet in de zin van het financiële... Van je bent rijk, dus ben je elite. Nee, je bent bereid ergens over na te denken. Echt in te verdiepen. Iets wat je niet kent, te gaan komen zien. En het daar met elkaar over te hebben. Nou, we en er iets heel, van te leren. een heel duidelijke visie op, op, op wat u gedaan heeft? Het, het zijn van een, van een directeur van schouwburg in Rotterdam. Nu wordt u directeur van de theaterschool. Breed theater. Dat is ja. zeker niet alleen het toneel. Nou, wat er dus inmiddels dus in de schouwburg, de schouwburg ook gebeurt. Schouwburg precies, is ook heel dat breed. Zijn, zeker. Ja. Um, heeft u daar ook van duidelijke visie wat u in dit jaar, in 2013, daar als directeur wil gaan veranderen? Of zegt u, er hoeft niets te veranderen. Ik moet gewoon proberen de kop over water te houden. Ja, dus het zou denk. heel aanmatig zijn als ik... voordat ik het begin al zou... precies zou weten wat ik ga veranderen. Wat ik wel van plan ben, is die school... en dat zijn eigenlijk veertien opleidingen... in de, de, de faculteit theaterschool... goed te leren kennen. Echt, echt ontmoeten wie daar werken. Ontmoeten wie daar uh, leren en studeren. En met ze in gesprek gaan over... waar gaan we... Waar gaan de studenten heen over een aantal jaren? In welke wereld komen ze terecht? Dat is het pijnlijke. Nee, dat is dus onzin. Oh, gelukkig. Dat is precies waarom je het erover moet hebben. Want als dat de reden is om kunstenaar te willen worden... het is ook niet waar. Vertel eens, want dat is natuurlijk wat de mensen wel denken. Je leidt mensen op om uiteindelijk het handje op te moeten houden. Dat denk ik niet. Het zijn kunstenaars zoals ik ze ken... En in ieder tafel zit er een aantal. Zit er een aantal die, die zijn absoluut... Uh, de hartswerkende de mensen die ik ken, ondernemend, uh, avontuurlijk... en zijn helemaal niet in die zin van subsidie afhankelijk. Als die subsidie er niet is, dan gaat er, uh, gaan ze iets anders zoeken. Dan gaan ze of lesgeven of op een commerciële manier uh, uh, hun, hun dingen doen. En waar het om gaat, is dat dat, dat, dat kunstenaarschap wel, wel uh, overeind blijft. Maar uh, dat kan op heel veel manieren. Mm -hmm. ja, even terug naar net. U zegt, ik heb eigenlijk geen visie op hoe het, uh, hoe het moet daar bij die school. Want ik ga eerst in gesprek met de mensen en zo. En ik nou, snap het geen visie, dat is iets nou ja, ja, U zei dat ik, ja, ik ga dat nu niet ik zeggen, zeggen. Ik, ik ga eerst geen ge in ge gesprek. Dat ja. snap ik, ja, zou ik ja, ook ja, zeggen, ja. want dat vinden die mensen allemaal heel prettig. Ja. Ja. Maar u weet het ja. natuurlijk al lang. Tuurlijk, al al. Ik, wil, ik wil van wel, uh, daar heb je wel gelijk. In grote lijnen zou ik willen dat die school de, de, over een aantal jaren de belangrijkste theaterschool van Europa is. Van Nederland in ieder geval. Oh, ambitie, ambitie. Ja, nee, maar ik ja. wil ambitie. Uh, als je me dat dan vraagt, zou ik in ieder geval dat het streven moeten zijn. Dat ze dat halen is helemaal niet gezegd. Maar in ieder geval de richting moet zijn ingeslagen. Het moet gaan over identiteit. En het moet gaan over betrokkenheid. Dus dat je weet waarom je dat vak, aan, of je nou balletdanser wordt of uh, uh, theatermaker of uh, acteur of regisseur, dat moet gaan over wat betekent het dat wat ik doe, wat ik hier leer in de wereld waar ik straks terechtkom. En wat ik nu wel merk is dat het heel vaak een ivoren torrentje zijn waar kunstenaarschap heel erg wordt gevoed en ontwikkeld. En dat moet. Maar ik zou willen dat altijd de ramen openstaan naar de wereld... en je daartoe verhoudt. Even, Paolo Jacometti is een muzikant, pianist. Heeft hier in Amsterdam of in ja, Den Haag... in ja, Amsterdam. Of ja, Amsterdam. Ja? Ja. Hoe is dat? Uh, want dat staat los van de theaterschool. Dat is echt een speciale uh, hoge beroepsopleiding, muziekopleiding. Wat was daar, voor zover je dat hebt kunnen... Kunnen, kunnen merken. De visie, waar werd je op voorbereid? Anders dan een enorm goed pianist worden? Uh, nou, allereerst inderdaad om een goede pianist te worden. Uh, je werd ook uh, voorbereid om een goede leraar te worden. Uh, dat is wel, uh, en dat heb ik uh, in, in de tijd dat ik nog uh, leraar was aan het consultorium in Utrecht, uh, heb ik dat meegemaakt uh, dat dat een focus is geworden van hey, hoe bereiden we de studenten zo voor dat ze zo breed mogelijk uh, in, in het uh, beroepsveld staan. Uh, dat is op zich een, een hele goede Focus. Uh, alleen, ja, mijn ervaring heeft eigenlijk geleerd. Uh, dat je dat ook voor een heel groot deel zelf doet. En dat een gro een, het grootste gevaar daaraan is... dat je uiteindelijk misschien heel veel uh, dingen ja, verspreid... een beetje half gaat zitten doen... in plaats van zeg maar, de kerntaak uh, zo goed mogelijk. Uh, en, en later wat je tegenkomt... Ja, dat, dan, dan is het je eigen flexibiliteit en creativiteit... die ervoor zorgen dat je, dat je, ja, op, je op je artistieke poten blijft... Uh, maar uiteindelijk komt het er altijd op neer hoe goed je bent in wat je ja. doet. Ja. Jan Zoet ja, knikt. Ja, ja, de, maar ja, je kan de, dat ook ja, ja, ja, Kwaliteit en blijft, vakmanschap blijft, blijft bovenaan staan. Ja, we hebben nu drie van de vier mensen al vrij uitgebreid gesproken. Paolo nog iets minder, dat komt zometeen nog. En ik merk bij jullie eigenlijk ontzettend veel optimisme. Het gaat eigenlijk hartstikke goed met de cultuur en met de dingen die we doen. Terwijl de, de sfeer en de stemming is, de, de Mars der beschaving hebben we gehad. Hè, heb jij meegedaan Erik? Ja. Dat het allemaal in zou storten in Nederland. Is maar er is ook wel flink wat gebeurd. Ik bedoel, er wordt nog steeds 200 miljoen bezuinigd vanaf dit jaar. Uh, de, de, van, van de, heel veel... Uh, een stuk of dertig groepen uh, verdwijnen de komende jaren. Echt Bekende groepen uh, krijgen geen subsidie meer. Orkeste. Zoals De Appel, Toneel Speelt, uh, Bambi. Hele, dus we weten nog niet wat er gaat gebeuren. Er is echt een grote teruggang. Uh, het Fonds Podiumkunst heeft 40% minder budget. Betekent de helft van de groepen eruit bijna. Ofzo. Dus hoe dat landschap eruit gaat zien, dat is eigenlijk alleen maar gissen. Maar wij hebben dan eigenlijk alleen de succesvolle uh, cultuurondernemers uitgenodigd vandaag. <laughs> ja. ja Zij hebben we nee, verkeerd geselecteerd kennelijk. om een goed beeld te krijgen? Nee, maar kijk, ik, kan, ik wil heus van wat zeggen over dat beeld. Ja, dat als een podium ben je natuurlijk de bemiddelaar tussen het publiek, de wereld en die kunstenaars. Dus die gezelschappen, zoals de, dat gezelschap uh, Magic Society van Erik, uh, die komen naar ons en willen, hebben één boodschap, namelijk in 2013, wij moeten meer geld krijgen van, onze, uh, van jou als podium, want dat vraagt de subsidiegever, dat heet ondernemerschap. Tegelijkertijd zijn de podia, 125 van in Nederland, hebben de opdracht gekregen van hun financier, de gemeentes, ja. Ga meer geld van die, van die gezelschappen vragen. Dus ik voorspel echt, voorzien in ieder geval wel een probleem daar. Dat over een jaar is het uh, allerminst zeker dat zowel podia als gezelschappen, als andere structuren zoals festivals, nog uh, het hoofd boven water okay. kunnen houden. Dus er komen echt grote financiële hebt. problemen aan, die nu nog niet voorzien zijn. zijn. Nee, mensen zeggen: uh, je krijgt eigenlijk twee. Uh, Twee, twee boodschappen. Uh, haal meer geld bij de podia. En de podia, haal meer geld bij de gezelschappen. En het publiek moet het betalen. En die hebben, die hebben het volgende probleem: dat de prijzen hoger worden. Ja. En dat Inkomsten dat het in, te minder. Ja, ja. ja. oké. Okay, het wordt wel ergens moeilijk kunnen komen. Dus het wordt echt moeilijk. Ja. Ja. Ja. Dat wil niet zeggen dat je niet optimistisch mag zijn. Nee, of, nee dat uh... mag zeker. Graag zelfs. Graag blijven, ja. Nog één keer deze middag: Anne Soldaat met Pilot Talk. everything and today we best forget we shine a light to find our way and we lay our heads to rest we're just waiting for the sun from pillow talk to pillow dreams as we ramble on and on my troubles are deluded They're like poison in a sea But That don't mean the problem solved It just means they can't hurt me Baby Blue Oh you're all I need And I've been loving you And happy too Since the day we met It's hard to know you're a man Oh, when his mouth is shut So I'm never sure Just what goes on Inside your head Too bad I'm just not equipped Oh, to cope with mud and strain Why don't we live inside the woods And we shower in the rain As a nature boy I am, but nature boys they are like toys in the hands of modern men, baby blue. Oh, you're all I need, and I want you near so many times, but you're nothing. song just takes so long and it's getting late Tomorrow it don't mean a thing and today we best forget We're changing modes from day to day as we live inside our heads We're just waiting for the sun from below talk to pillow dreams as we ramble on and on. From pillow talk to pillow dreams as we ramble on and on Dat was voor het laatste vandaag. Anne Soldaat, hartelijk bedankt. Het Concertgebouw bestaat dit jaar, 2013, 125 jaar. U hoorde hem al, Paolo Giacometti. Um, is het Concertgebouw een bijzonder gebouw voor u? Wat heeft u met het gebouw? <laughs> ja, ja, het is heel een heel bijzonder gebouw, gebouw voor mij. Ik denk uh, wellicht een van de redenen waarom ik pianist uh, geworden ben. Ik, uh, ik kwam... Uh, als 10, uh, 11-jarig jongetje kwam ik uh, voor het eerst daar, uh, naar uh, de toenmalige serie meesterpianisten te luisteren. En uh, ja, alles is overweldigend op zo'n moment. Uh, gewoon duizenden mensen die uh, stil zijn voor ja, die, die ene man die een, een wonder aan het verrichten is. Maar dat is het feit op zich. Ja, dat heeft nog niet zozeer met het gebouw zelf te maken. Ja, maar je blijft die het grote toch zaal. erg associëren met, met, met, met die zaal. De, de, de zaal zelf is, is het gewoon een prachtige zaal. Uh, is U een, heeft er prachtige... gespeeld? Ja, ja, meer, ja, meer dan halen. Ja. Ja, ja, het, is, het is elke keer een, een voorrecht. Uh, uh, ja, de eerste keer dat het zo ver was, uh, was ik nog student. Uh. En uh, ik had er toen voor gezorgd. Ik speelde het vierde pianoconcert van Beethoven... Met het orkest van het conservatorium van Amsterdam. En uh, ik had ervoor gezorgd dat ik een uur van tevoren alleen daar terecht kon. Dat ik dacht van nou, dat is wel een heel bijzonder moment de eerste keer. Dat ik die piano mag aanraken die altijd daar op het podium stond. En ja. Waar ik nou, als luisteraar natuurlijk niet bij mag. En uh, dan speel je de eerste noot. En uh, die laat je een tijdje rondzingen in het gebouw. En ik was natuurlijk uh, ja, verrukt over en hoor de schoonheid dan van de akoestiek. Die, ja? De beroemde akoestiek. En tegelijkertijd begreep ik ook waarom iedereen zo mooi speelt. Want ja, je krijgt ook heel veel cadeau. <lacht> van dat, het is, uh, je moet uh, van nou, goede huizen komen om ja, slecht te spelen. Maar zeg, nou, dan, ja. uh, dan moet je nog steeds wel heel erg uh, En toen u daar alleen was, doen. dat is een mooi beeld. Hoe bent u het podium opgegaan? Via die elle lange trap waar geen ja. eind aan komt? Naar beneden ja. of gewoon via dat kleine trapje Nou, het podium? Via, via de, de elle lange trap van, van boven alvast om, om even te oefenen. Vooral ook. Uh, niet alleen die, die te, te voelen hoe die treden zijn, maar ook vooral ja, visueel te zien hoe dat is. Ja. Want uh, het is wat als uh, ja, twee supposters voor jou die deuren open doen en je daar een, een, een zee van een publiek uh, ziet uh, en, en vervolgens uh, ja toch al helemaal in het stuk bent. En uh, toch vooral ook niet van die trap af wil vallen. Want dat is een, niet niet uh, ja, erg geschikt, uh, ge, geschikt moment om dat te doen. <laughs> dat is spannend. <laughs> ja, dat wel. Wilde, ja. <laughs> maar uh, nee, het is, het is uh, echt, echt ja, een iconisch uh, gebouw. En um, uh, en, en ja, die, die trap is ook een unicum. Ja. Dat, dat ken ik van geen enkele andere... Maar je andere kan je ook voorstellen dat gemaakt. het voor sommige mensen een nachtmerrie is. Ja, je, je hebt ook de keus. Hè. Je kunt ook van, van een van de kleine trapjes... aan de zijkant ja. van het podium uh, omhoog komen. En, en ik vermoed dat, dat ik over een jaar of dertig uh, <laughs> daar misschien ook voor ga kiezen. Even uitstap je nog weer naar het oude werk van jou, Annabelle, weer niet Want uh, ING, daar kom je vandaan, sponsort volgens mij... Of het Concertgebouw, of het Concertgebouw Orkest. orkest. Je zal, maar je zal het gebouw ook kennen. Heb jij er iets speciaals meer? Ja, nou, ik vind het orkest natuurlijk fantastisch. En uh, wat zij spelen komt heel mooi tot zijn recht in dat ge specifieke gebouw. En dat maakt het ook nu zo'n 125 jaar bestaan als orkest. En aan die wereldtournee gaan beginnen langs die zes continenten. Een fantastisch uitgangspunt uh, om, uh, om van start te gaan met dat hele jubileum. Uh, Paolo Giacometti, uh, uh, u gaat zo, of u je, ik haal alles ja, door elkaar. Gaat, uh, je gaat zo meteen voor ons spelen. Je hebt net een nieuwe cd uit. Tenzij ik dat ook verkeerd zeg. Trouwens gekomen weg. <lacht> weg. Goed op 1 januari. Met een uh, werk van Ravel. Ja. Daar uh, gaan we zo meteen ook wat van horen. En sommige stukken op die, cd, op die cd staan daar dubbel op. Dat heeft een reden. Alle werken staan daar dubbel op. Alle? Ja, het zijn, het zijn twee cd's. En op, op beide cd's staat precies hetzelfde. Alleen op de ene cd heb ik het op een Steinway opgenomen. En op een andere cd heb ik het op een Eraar. De vleugel uit de tijd van Ravel. Van Ravel. En die Ravel ook thuis had en waar je het op heeft gecomponeerd uh, opgenomen. Ja, en dat is een, een, een, uh, iets waar veel over gesproken wordt in de muziekwereld. Om voor zover dat mogelijk is, zoveel mogelijk de muziek te spelen... op de oorspronkelijke instrumenten waar het ooit voor geschreven is... en waar het ooit als eerste op uitgevoerd is. Zegt u, ja? dat vind ik ook, dat moet gebeuren? Uh, nee, anders zou ik niet <lacht> de dubbel CD hebben gemaakt. Dan zou ik alleen op het instrument van Ravel uh, hebben opgenomen. Uh, ik denk wat, uh, wat juist een, een voorrecht is van, van, van, van de muzikus... en bijvoorbeeld een pianist op dit moment... is dat hij uh, ja, vruchtig kan plukken van allebei. Zeg maar de traditionele uitvoeringspraktijk. Uh, zoals die, die op, uh, in, in wezen nog overgenomen is vanaf het vanaf begin van de 20ste eeuw. Uh, en en, en de, met zogenaamd moderne instrumenten die. Ook de instrumenten waren uit die tijd. Maar uh, alles wat daarvoor gebeurde... een instrument waar Beethoven speelde... Of, of de instrumenten zoals Bach die gebruikte... hoe groot het orkest was van een Brahms of van een Beethoven... ja, al, al die kennis en al dat instrumentarium... dat, dat hebben we nu voor handen. En ja, de, wat, wat, wat je meeneemt van het een uh, op het andere, dat is, uh, dat is geweldig. En Ik het is heb, niet zo uh, dat een van de twee uw voorkeur heeft? Of dat dat ook weer kan wisselen per componist of per stuk? Uh, uh, nee, wel, wel uh, per ja, een periode kan het soms zijn... Je, dan, dan heb je een tijd lang... Uh, maar het is, het is meer de afwisseling. Je hebt een tijd lang op één instrument gespeeld. Uh, en dan, dan ga je eigenlijk weer helemaal uit je dak... als je op zo'n zo oud instrument speelt. Uh, <lacht> omgekeerd ook. Goed zo, ik hoop omgekeerd nu. Want het oude instrument staat niet hier. <lacht> uh, als u zo vriendelijk wilt zijn. U gaat voor ons spelen. Voorlaan, dat is Van Ravel. De vleugel staat een stukje verderop. U hoeft geen trap op, dat scheelt alweer. U kunt gewoon rustig Wel uitkijken op. voor de draden, want daar kan je ook over vallen. Oké. Okay. Laten we gaan luisteren naar Paolo Giacometti. van Ravel. We hebben nog precies één minuut om uh, aan u alle vier te vragen... waar u zich het meest op verheugt in cultureel opzicht het komende jaar. Annette Billy. Nou, ik verheug me enorm op de tentoonstelling die eigenlijk al begonnen is... Noordic Art in het Groninger Museum, 1880-1920. Erik de Voet. Argentijnse theatermaker Fernando Rubio komt uh, naar Nederland op 2 februari. Gaat hier in Amsterdam een première. Een voor voorstelling een persoonlijk verhaal is uh, over een man die al zijn familieleden verliest. En al de kleding, duizenden kledingstukken tentoonstelt op toneel. Paolo uh, Ik verheug me enorm om straks uh, op de televisie uh, de, de, de, de, de, de uitvoering te zien... van vandaag uh, in het Concertgebouw, okay. net geweest... van Nederlands Blazers Ensemble Nieuwjaarsconcert. En Jan Zoet? Ik verheug me op uh, voorstellingen in Carré en Rotterdamse Schouwburg van de Young at Heart Chorus. Ze zijn bejaarden, gemiddeld 80 jaar uit Amerika... en ze zingen popsongs. Onvergetelijk. Oké, okay, heel erg hartelijk bedankt. En namens Thijs en mij nogmaals... Een heel mooi nieuwjaar gewenst natuurlijk en nog een prettige dag. En in Hilversum zit, als het goed is, Lieselot Thomas. Sun. Radio 1 wenst u een prachtig nieuwjaar. van alle kanten.